Het is 1 uur, Jeroen Tjepkma met het NOS Journaal. In een houthandel in het centrum van Laren in Noord-Holland... woedt een grote brand. Brandweerkorpsen van verschillende korpsen... zijn met veel materieel te plaatsen. Het bedrijf ligt midden in een woonwijk... vlakbij het centrum van het dorp. Er staan in de buurt van de houthandel veel huizen... waaronder ook enkele met rieten daken. Ook de bibliotheek ligt ernaast. Verschillende straten rondom de brand zijn afgezet... en een onbekend aantal mensen is geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of het vuur is overgeslagen naar andere panden. Door de brand is op sommige plaatsen in lagen de stromen uitgevallen. In Italië heeft president Napolitano de econoom Mario Monti gevraagd een regering te vormen. Het moet een tijdelijke regering worden met vakministers die zich niet laat leiden door politieke belangen, maar door het staatsbelang. De nieuwe regering moet de economie uit het slop halen door strenge bezuinigingen door te voeren. De afgetreden premier Berlusconi zei in een videoboodschap dat zijn PDL, de interimregering, zal steunen. Berlusconi blijft lid van het parlement... en zei dat hij zich met hart en ziel zal blijven inzetten voor Italië. De Europese Commissie heeft positief gereageerd op de ontwikkelingen in Italië. De EU-topmannen Barroso en Van Rompuy vinden het een goede zaak... dat het Italiaanse parlement de afgelopen dagen snel akkoord is gegaan... met de noodzakelijke hervormingen. De Europese Commissie zal blijven controleren... of Italië de maatregelen om groei en werkgelegenheid te stimuleren... ook werkelijk uitvoert, al dus een verklaring van de Commissie. De Israëlische minister van Defensie, Barak, is blij met de explosie van gisteren op een legerbasis in Iran. Bij die explosie kwamen zeker 17 leden van de Iraanse revolutionaire garde om het leven. Israël zal geen traan laten om de explosie. Het zou goed zijn als zoiets vaker gebeurde, zei Barak in een interview. Volgens Iran is de explosie het gevolg van een ongeluk bij het transport van munitie. De spanningen tussen de aardsvijanden Israël en Iran lopen steeds verder op. Het weer op sommige plaatsen dichte mist, temperaturen vannacht tussen min 2 in het Noordoosten en plus 5 in Zeeland. Morgenochtend grijs en nevelig, in de loop van de dag ook zon en dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En hier is Jan Heemerskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne, had je kunnen verzinnen zelf. En zometeen kun je weer gratis inbellen, hopen we, voor wat een geleuter op 081121. En de stelling van vandaag luidt, een inbreker moet tegen een stootje kunnen. Maar dat is straks, want... Ja, we gaan nog steeds eventjes door met onze hoofdgasten vanavond. Antoine Boudaar, de bekendste man van God van ons land. Want dat is eigenlijk wel het verhaal. U bent eigenlijk... Het uithangbord van God in ons land er is bijna niemand zo mediciniek als u. Nou, van de katholieke kerk ja. misschien. Nou, van de andere ken ik niet. Nee, nee, dat nee, kan het niet helpen. Nee, maar, dat, maar, maar er zijn meerdere religies in ons land. En jo? u bent eigenlijk het enige uithangbord, toch? Nou, dat is volgens mij niet zo. Er zijn een heleboel mensen. Met die, maar, uh, maar het is wel zo dat natuurlijk langzamerhand het katholieke kerkgenootschap... Uh, het grootste genootschap van, van Nederland nog is. Ja, maar dat duurt niet lang meer, want dan is de islam de grootste religie. Dat zou heel goed kunnen. En is dat een probleem? Nou, kijk, we moeten de, de feiten onder ogen zien. Wanneer katholieken of christenen, algemeen gesproken... protestanten dus ook, niet fier zijn of trots zijn op hun geloof... en, en dat geloof niet uit willen dragen... dan, dan geven zij de leiding in het publieke debat over aan de moslims. Maar is dat een probleem? Dat is in zoverre een probleem. Omdat. We, laten we even op een moment weer denken aan de PVV. Waar, een soort, uh, waar, waar, waar uh, voortdurend de, deze kwestie als een probleem wordt gepresenteerd. Ik denk dat het wel kan. Ik, denk dat, ik, ik moedig persoonlijk christenen aan. om ook gewoon uit, ervoor uit te komen dat ze christen zijn. protestant of katholiek. En we hebben een heel groot segment in Nederland. van mensen die zijn gewoon niet gelovig. dat we zeggen agnost of atheïst. En dan zijn er natuurlijk ook moslims. Die zijn er overigens nog in de minderheid. Maar die, die, die, dat wordt natuurlijk steeds groter. Dus het gaat erom dat wij als Nederlanders echt leren om tolerant te worden. Echt mensen... Uh, um, dus zonder dat je meteen dat je het geloof achter de voordeur alleen maar laat plaatsvinden... want het geloof hoort net zo bij de maatschappij als, als kunst en de economie en weet ik wat al meer. Uh, maar het is, het is aan de orde dat wij elkaar respecteren en dat je elkaar... Ja, u, zou niet, u bent niet voor een, voor een hedendaagse versie van de Kruistocht. We, we, we in het geweer komen tegen de oprukkende vijand? Het is even zo geweest. Er is lange tijd in dit land geweest de beroemde uitspraak... liever Turks dan Paaps... En dat is zo'n chauffeur. Zo Als je dus het woord nou, Turks vertaalt door, door een moslim. en het woord paaps, Nou, dat is natuurlijk katholiek, het was een protestante uitdrukking. En, en nee, nee, natuurlijk niet. Het gaat, kijk, het gaat er altijd om dat wij, dat de godsdiensten gezamenlijk. Er is pas een bijeenkomst geweest aan Assisi in Italië de derde bijeenkomst uit mijn hoofd gezegd... waar het gaat erom dat de wereldgodsdiensten... moeten gezamenlijk optrekken voor de gerechtigheid en voor de vrede. Dus het is ja. van het grootste belang... dat de moslims en de christenen in Nederland opkomen voor de gerechtigheid. Dat wil ook zeggen voor de bedeelden voor de solidariteit. Ja, maar je moet toch echt wel uh, echt totaal in, in een grot wonen... om te bedenken dat dat ook mogelijk is? want de uh, geloofsoorlogen zijn talrijk. Maar, maar, maar uh, uh, de vraag is eigenlijk: uh, in de islam heb je dan een, uh, een uitspraak: dat is Allahu Akbar, dat is onze God is groter. Dus dat betekent dat het competitie is. Dus dat, dat uw God ja, de mindere wordt straks. Dan heeft u verloren, u wilt u niet verliezen. Uh, dat is maar de vraag. Ten eerste is het natuurlijk zo dat, dat de God van, van, van de islam Allah is natuurlijk de God die wij ook kennen. De God van Abraham is de God van de Joden, de God van de Christen. Maar waarom zeggen ze dan de, die, dat hij van hun groter is dan die van u? Ja, goed, er wordt meer geformuleerd. Uh, daar ben ik nog niet, uh, nou niet zo bevreesd over. Nou ja, uh, er zijn blijkbaar en, verschillende goden. Maar in elk geval heeft men van de islam niet heel veel blijk gegeven voor zijn werk. Ik kan overzien van de bereidheid om dus vreedzaam te gaan samenwerken nee, met dus, andere dus wij, dus wij moedigen ook aan, dus in dit geval de katholieke kerk, met name in, in, in, in, de, de, in het centrum van de katholieke kerk in Rome, is er voortdurend overleg met de, mos, met de moslims, met de islam, uh, opdat op dat de, ook de islam, de Koran wat meer leest, leert lezen zoals wij de Bijbel lezen. De Bijbel is niet letterlijk van kaf tot kaf. Dat is de Koran ook niet. Natuurlijk is er een bepaalde... Met wie vader. praat men dan? Met, met, met, met, met ik het, Inderdaad, dat is een terechte vraag natuurlijk, want in de, in de islam is er, is er niet zo iemand. De paus, nee. Als de paus. Nee. Maar er zijn natuurlijk wel een heleboel geleerden aan beroemde universiteiten, onder meer in Cairo, meer, met oké. wie gesproken wordt. Maar dat is alweer een beetje een probleem, hè? Want die geleerden, die snijden mensen niet open omdat ze een ander geloof hebben. Nee, dus het. Maar ik, ik ben. Ik, ja, dat, natuurlijk is dat zo. Maar je mag niet alle. zoals je niet. neem die kwalijk dat deze vergelijking trek. zoals je niet alle Palestijnen mag noemen. Dat zij, dat zij terrorist zijn, zo mag je ook van de moslims niet zeggen. Er zijn een heleboel uh, uh, vrome... Uh, nee, maar dat zeg ik niet dat er alle moslims terroristen zijn. Dat zou je me zeker niet horen zeggen. Maar als daar een soort intellectueel debat wordt gehouden... met uh, islamitische geleerden, dat zou allemaal wel leuk zijn. Maar ja, dat is het gevaar niet. Nee, dat weet ik, maar wij moeten, wij moeten... Kijk, democratie, zoals we weten, is de minst slechte vorm van regeren. Minst slecht, dat wil niet zeggen het beste, minst slechte een democratie verliest de, kunnen uh, verkiezen. In democratie heeft altijd een, zoals het heel ouderwets heet, heeft altijd ook leiders nodig. En laten we zeggen een aristocratische bijsmaak, zoals mijn oude leermeester dat ooit eens heeft geleerd. Ik denk dat dat gaat voor, dat gaat ook in het geloof natuurlijk op. Ik denk ook dat intellectuelen... ik ga me voor het gemak, voor het intellectueel, dat intellectuelen de leiding moeten durven kiezen in debatten openbaar debat, waar ik nu bij u de kans voor krijg... maar ook in kranten en overal... op dat mensen daardoor worden beïnvloed. Is het niet mogelijk om, nog, om alsnog de slag te winnen? Een revival om weer terug naar mensen naar de kerk te krijgen? En er is één mooi dingetje aan de gang. De crisis. Want u verkoopt hoop. Toen is het de kerk, ja, daar hebt u gelijk in. De hoop is natuurlijk een gegeven van het geloof. Het zou me niet verbazen dat door he, de, um, nood leert bidden is een oud, oud gegeven. Na de tweede wereldoorlog, meteen naar het schijnt, staat de kerken vol. Um, kijk, nu is iedereen zoekend en ik vind, ik heb niks tegen zoeken. Het is ook heel juist dat dit. We zijn in het zogenoemde maand van de spiritualiteit, zoals je wellicht ergens in de krant hebt gelezen. Ja, ik weet ook, ik vind het ook onzin, maar die maand van is de, de spiritualiteit, zo heet dat zo heet dat is ja. compleet ontgaan. Ja. Oh, nou, nou ja, mij, hela gaan. mij helaas niet. Uh, want ik vind, het, ik vind het jammer. Ik vind het meer dat je een beetje in de maand november kunt denken aan de doden. Want is nou, we hebben ook alle Maar wat ik ermee er wil zeggen is... Um, dat... Um, Kijk, het gaat, het gaat er werkelijk niet om dat wij die moslim niet gewoon moslim willen laten zijn. Ik denk inderdaad dat er een mogelijkheid is dat die babyboomers, waar, waar ik ook toe behoor, dat die babyboomers uh, die nu allemaal uh, een dik buikig zijn en, en, en veel hebben verdiend en, en het leven hebben genoten, ook die kunnen wel eens terugdenken aan wat ze vroeger nog hebben gekregen. En wij zijn zoekers. En waarom zou je het ook eens beproeven in dat mooie oude geloof... waar ook zoveel schoon in is... behalve, behalve al dat lelijke waar we het over hebben gehad. Maar is dat niet een beetje uh, precies het probleem? Want u schetst namelijk dat die, die babyboomers... trouwens, die geven de, de schuld aan alle problemen in deze wereld. hoor. Dus, dus dit is niet nieuw. Maar dat die babyboomers... Uh, ja, die zijn wat armoedig opgevoed, op net na de oorlog. Net in de karig, oorlog. Karig, karig. karig. Ja. Want armoede is nog veel groter natuurlijk. Ja. Maar, ja, die zitten nu allemaal. Mee. Toen werden ze allemaal hippie. Toen werden ze allemaal, gingen ze allemaal tegen hun ouders in. En toen waren ze allemaal love, peace, and happiness. En nu zit hetzelfde tuig uh, in maatpak uh, aan alle touwtjes te trekken. En die hebben van alles kunnen genieten. En die zeggen nu naar de nieuwe generatie: van, ja, hier doe je het maar mee. Nou, ik weet, niet of, ik, weet, ik, ik weet niet of dat zo is, maar ik, waar, ik, waar ik toe zou willen oproepen... is dat de babyboomers net zo goed solidair zijn met, met degenen die na hen komen. En dat geldt voor pensioen, dat geldt voor het uh, lange doorwerken... dat geldt voor, uh, weet ik het allemaal meer. Natuurlijk ben ik daar ook... Solidariteit, dat, dat, dat wordt het, het nieuwe thema. Maar is dat ook het nieuwe thema van uw tv-show die weer terugkomt? Nee, in, in, in, in, in, dat, in dat televisieprogramma, dat is een televisieprogramma geweest... dat is geweest in de jaren... twee seizoen is dat gegaan, in 90, 91, 92, 91, eh, wacht even... nou ja, 89, laten we zeggen, 91. Tijdje terug. 20 jaar geleden ongeveer. Eh, waarin het vooral ging om zingeving. Maar toen was televisie natuurlijk nog iets anders. Toen kon ik gewoon drie kwartier met één bepaalde gast praten. En het mooie was dat je dan... Daar keken ook mensen naar? Daar keken, ja, daar heeft het ja, nogal even veel invloed gehad, ja. Maar, ja, dat kunt u zich nu niet meer voorstellen. Zo snel gaat de tijd. Daarom zal het programma nu ook merken korter worden. En we moeten... We moeten, we, we, nemen, nu, we hebben we dachten van echt Antoine, echt Antoine. <laughs> Zo'n beetje dit. Nou ja, ik bedoel, kijk, wij bereiken nu natuurlijk... andere mensen dan in dat programma wellicht. Maar dat programma wordt herhaald. Dan kun je ook de jongens op internet terugvinden ja. of zoiets. Dan ging het dus vooral over zingeving. Kijk maar, toen was het programma 25 50 minuten. En nu is het programma 25 minuten. Dus ik ben aanmerkelijk korter. En dus of het oude formule kan doorgaan... zoals ik dat toen bedoeld heb, je maakt een boog in een gesprek... En dat is het programma. Ik weet niet of dat nu nog zal kunnen. Is dat niet het probleem? De spanningsboog. Dat ook bijvoorbeeld zo'n kerk leeg blijft. Dat zo'n man maar uren door blijft preken. Dat gebeurt in de Katholieke Kerk niet hoor. Misschien moeten ze gewoon eventjes dat in vijf minuten doen. En dat er dan weer mensen. Dat is precies het verwijt dat de protestant tegenover de katholieken altijd maakt. Dat wij veel te kort preekten. Nee, ik denk dat het werkelijk gaat om mensen die daar vooraan moeten staan. die erin geloven. En dan gaat het ook nog om een zekere stijl, natuurlijk. Er zijn zoveel prachtige kerken in Nederland. Ik vind het heel jammer dat zoveel kerken moeten worden afgebroken. Ja, en of er komt een modewinkel in, dat vind ik helemaal niks. Appartementen. Ik vind, ik vind kerken juist prachtig. Oh, nou nee, Gewoon als hoor. Nee, maar goed, maar, maar u moet bedenken... in, in, in België en in, in Frankrijk en in Italië... daar is de staat de baas over die kerken. Dus die blijven wel staan. Maar hier de staat zich niet met die kerken. Behalve die er monumenten zijn van... die vroeger ook katholiek zijn geweest. Dat kan ik niet nalaten te zeggen. Het middeleeuwen. Ja, dan is het wel weer uh, goed, hè? Goed, zingeving nog steeds in de tv-show? Het gaat vooral om zingeving. En, en, natuurlijk, en dat breed door allerlei, allerlei verschillende mensen. Het is, ik, ik, ik heb me toen gepoogd um, uh, dienstbaar op te stellen... En dat wil ik nu weer opnieuw. Uh, het is een beetje wennen, omdat ik twintig jaar lang vooral aan de andere kant uh, heb gezeten van de microfoon of van de camera. Maar dat neemt niet, ik bedoel van de andere kant, van dus de, de, de ondervraagde geweest. Ja, we heen. begrepen hoor. Maar het gaat erom dat, er, dat men ook wil nadenken, zo breed mogelijk: waarom zijn we er en waarom, waarom zouden we eigenlijk iets voor een ander over hebben? Dat is toch ook een thema geworden in het ik-tijdperk, niet? Zeker. Nou. Is, het niet, is het ook niet tijd, zeg maar hè, we worden steeds moderner, wat we net al over hadden, de, de, de aandachtsbal wordt steeds korter. Uh, ja, mensen zijn wat vrijer, u bent ook vrijer in uw, in uw geloof, hè, als u, u, u armt Darwin een beetje al. Uh, maar Darwin is daarmee vanzelf ook gelovig. Nee, dat, maar, dat maar, natuurlijk maar niet zo heel lang geleden waren er ook mensen die zeiden van, de, die, die Darwin is gek, dat want we komen dat, helemaal dat, niet van die Dat een bepaalde protestanten, dat een kan een een hele, had kerk heeft dat nooit gedaan. Een hele ark rondvaart nog even. Maar de moderne vorm van wat, geloof, maar, maar wat daar niet een... heen? Ja, wat wat wat? Ja, wat is dan modern? Dat weet ik niet. Maar ik, ik, nou, ik, ik bijvoorbeeld dat een... uh, uh, straffen dat het, dat gewoon je gewoon uh, wel gewoon me, meer dat het een beetje relaxed is, nou, Nee, ik, bedoel, denk, relaxed ik, denk, ik, ben, ik ben, van mening dat dat dat, dat, dat, er, dat, dat je, wij moeten ons niet voortdurend afvragen wat is modern en wat is ouderwets. Ik ben oerouderwets, ouderwets maar ook erg modern denk ik tegelijkertijd. Met andere woorden. Waar, wat ik probeer, wanneer ik, een, wanneer ik een eredienst mag leiden, een liturgie in een kerk... dan wil ik graag dat de mensen bij God worden gebracht... dat ze tot rust komen en dat, ze, dat, ze, dat, ze, dat, ze, dat zij werkelijk tot, tot God komen. Daar gaat het om. En mensen vinden ook die rust, dat zie je gewoon heel vaak. Maar je moet wel komen naar zo'n kerk dan. ja. Ja. ja, misschien moet u uh, uh, iets uit gaan delen. Want er zijn mensen tegenwoordig gek op. Uh, iets van flippo's-achtige dingetjes. <lacht> ja, daar krijgt Albert Einke ook weer uh, kanten ja, doorgekregen. Je, je weet het allemaal niet, Jan. Wat heeft, wat heeft, u, wat heeft u die 3000 katholieke jongeren uh, onlangs voorgehouden? Nou, het ging er vooral om dat men vroeg wat mijn beweegreden was. Nou, dat is Christus. De zoon van God dus. Zoals wij dat beleiden. En dat je, uh, dat je dienstbaar moet zijn. In de samenleving, algemeen gezegd. En dat je de wil van God moet zoeken. En niet je eigen wil. Dus het heeft te maken met wat u daar straks hebt gezegd in het vorige uur. Het heeft te maken met overgave, met vertrouwen. En dat je, en dat je wanneer je doodgaat, ook wanneer God niet zou bestaan... dat je dan toch denkt, nou ja, dit was dan mijn leven. Zou ik het moeten doen? Dat, dat hoeft helemaal niet saai te zijn. Dat kan heel aangenaam zijn. Nou, Ontzettend bedankt ja, dat u er was. Want, want <laughs> volgens mij moet je... Uh, laat ons bidden, Zo, dat zeg je dan toch? Dat, dat zeg moet... je dan ook, precies. Het ja. Ja. probleem nee, is natuurlijk ik... dat Jan en ik uh, niet echt wel verder ik komen. Deed en het en al, deze ik deed het al voor constateer ik dat mijn leven toch ook de moeite waard kan zijn zonder God. Dat vond ik wel aardig. Ja, nou ja ik, uh, ik ben, ja, ik vind het eigenlijk... Weet je. Ik, ik ben echt wel... Ik vind dat iedereen gewoon lekker mag geloven en willen doen wat hij wil. Dus of is dat een beetje te tolerant? vind ik nou een beetje te flauw. Nou ja, ik, laat ik zeggen, ik ben blij dat, dat, dat, dat, dat in ieder geval... een van u beiden getroost is door het gegeven, misschien u ook... dat, dat um, na, naar mijn beleving u, die niet kunt geloven in God... ook kinderen van God bent. Nou, ik vind het hartstikke en mooi. Ach, ja. Hartstikke goed. Meneer Boudaar, ik dank u wel voor uw, voor uw komst in deze late, de late tijdstip. Dank u wel. Ik ben graag gekomen. Hartstikke mooi. Dan gaan wij over naar de God van de sport, de afgod van de sport... Dit weekend werd er namelijk niet gevoetbald in de competitie, omdat Oranje een enorme monsterzege op Zwitserland zou gaan neerzetten. Prachtig. Dus daar gaan we dan nu en hier maar eens even over praten met de enige echte voetbalgoeroe. Sparta ah. met Leo. Ah. Leo Driesen. Hele goede dag, Leo. Leo. Goedendag. Hoe is het, Leo? Ja, ik uh, sta nog een beetje buiten komen, hoor. Waarvan nou weer? Nou, ouwe, ik was toch afgelopen vrijdag in op de radio, hoor. Echt wat? waar? Wat is er gebeurd? Ja, wat is er hebben jullie gebeurd? al gehoord, hè? Nee. Nee. Nee. <laughs> wat was er vrijdag? Vertel. Nederland-Svetsland. Oh, oh jeetje, nou, hartstikke leuk, zeg. De dan wedstrijd van de eeuw. Nou, vertel op, wat heb je gedaan op de radio dan? Nou, de 250ste wedstrijd van uh, Jack van Gelder als, uh, als radiocommentator. Dan uh, heb ik met Bert Nederlof en Bas Tichler en, uh, en Ron uh, Drijk hebben wij uh, ieder een gedeelte van die wedstrijd samen met Jack gedaan. Dat ja, is leuk. dan wel weer fijn dat je zo'n ontzettende slechte, saaie wedstrijd mag opdelen. Want je zou hem toch helemaal moeten doen, Leo? Nou, uh, ik gaf ook een minuut te vroeg uh, terug. Want ik denk, uh, het is mooi zo. Je kon het niet meer aan, Leo, hè? Nou, ik was wel... Uh, ik moet zeggen, nou, ik... Uh, ik me ik mezelf wel goed hoor. Was je goed? Je deed het nou. lekker, lekker mee. Je doe, was beter dan het middenveld van Nederland. Doe jezelf nog eens na even voor ons dan? Doe eens ja. een goede passage. Ja, uh, even een goede passage. Nou, en dan komt die bal... Uh, uh, ja, ik heb er hier de namenlijst niet voor mijn neus. Ah, ja, pak Van de Vaart. Van de Vaart krijgt de bal. Oh ja, Van de Vaart. Van de Vaart heeft de bal. Oh, daar raakt je geblesseerd, zegt Dat is jammer. <laughs> en dat ging ja. twintig minuten lang ging dat zo. Ja. <laughs> ja. Jezus, een, nee, het was, het, was, het, was, het, was, het was hartstikke leuk. En, uh, en, um, en ik heb, uh, vandaag heb we nog even de FA Cup gedaan. Of uh, gisteren, uh, zondag. Dat dus was leuk ook, uh, om even te doen. Welke wedstrijd? Uh, um, de, ja, dat vraag ik me zo. Halifax Town tegen, tegen Charlton Athletic. Jezus. Nou, dat dat is de zee zegt zeg, Leo. Hey, dat kun je toch niet pikken, zeg. Hallifax Town. Nee, 0-4. He? Hallifax Town. Hé, hey, maar Leo. Ja. Uh, waarom was dat al... vind je niet echt, hè, geloof ik Nee. Nee, waar was Oranje zo slecht? Oranje was helemaal niet slecht. Waar was Oranje zo goed, maar gingen ze dan niet scoren? Nee, de, hij is toch gewoon een vriendschappenpotje. Die zijn toch nooit goed tegen de Zwitsers? Bedoel, uh, ja, dinsdag, like dinsdag, dinsdag, dinsdag wordt het een leuke wedstrijd. Ja, de dat, vind, zijn dat vind ik een de, beetje de, raar, hoor, trouwens, over dinsdag. Dat is dan Duitsland Nederland, ja. Ja. Het, en Nederland. En uh, dan worden helemaal anti-Duitse sentimenten worden helemaal opgepompt. Echt waar? Van, hey, dit wordt geen vriendschappelijke wedstrijd, wordt er dan geroepen. Echt waar? Wie, wie, wie roept dat? Nou, kijk maar eens op de, op de Telegraaf-site, bijvoorbeeld. Er staan ja, vijf artikelen van de... We pakken die moffen en dit is... Geen vriendschappelijke wedstrijd! Wat Ik het zijn de nee, maar dat, dat, dat, dat roep jij het dus nu. Dat, dat, dat, jij bent het opruiden, jan Roos. Oh, het Ja, je bent inderdaad. Vervelen. Maar laat we. Ja, verder, jongen. Maar waar is het, Inderdaad. Hey, gaat nu een Tegenwoordig, tegenwoordig is het, zijn uh, gewoon, Duitsers zijn gewoon. Uh, een de meest beschaafde mensen in uh, West-Europa. Hartstikke leuk Ja, mensen dat is wel Duitsers. waar. Maar is het nou een vriendschappelijk potje of, of is het echt oorlog? Nou, nee, het wordt een leuk potje. En, uh, en, en het wordt gewoon een leuk potje omdat Duitsland heeft tegenwoordig ongelooflijk goed elftal heeft. En een leuk voetballend elftal en, en het is een van de grote favorieten voor het uh, Europees kampioenschap samen met uh, Italië Spanje en Nederland. Nou, dan is het toch leuk als die twee uh, dan even vriendschappelijk tegen elkaar spelen in, uh, in Hamburg. Dus uh, daar ben ik echt wel nieuwsgierig naar. En, en wie gaat dan winnen, Leo? Ja. Nou, ik, ik denk dat het 3-3. ik denk denkt een zenuwachtige 1-1, Leo, denk ik eerlijk gezegd. Oh. Met het, het, het, het, het ijzeren blok op het middenveld van Bommel met de jongen van PSV ernaast. Die of niet? Ja, maar Strootman is een hele goede voetballer. Echt waar? Ja, het is echt een hele goede voetballer. Je moet maar eens opletten. Maar Jan zei toch wie dat hij erin moest? Wat zeg je? Ja, ik zei. Hij het zei dat hij erin moest. Ja. Ja, maar die gaat ook spelen, Strootman. Allee. Ja, maar je zegt maar, maar. Maar dat is wel een hele goede jongen. Net als we ja, uh, Alsof uh, ik vind van niet, weet je ja, wel? Ja. Jan een slechte min jongens opstelt in zijn team. Wie, wie, wie, wie, wie? Maar. Maar. Waar? is het nou. Wat? Wij, wij, wij, wij, En wie gaat er in de spits? Van Persie of Hut, hè? Van nou, Persie is terug naar, naar Londen, dus die, die is, dat die, is helemaal niet. Nou, Moest ik meer spelen tegen Jullie, de, de, de Huntelaar gaat in de spits, Bader gaat aan de linkerkant, Kuit aan de rechterkant... ...en uh, op middenveld gaan uh, uh, Strootman en, en, uh, en uh, de Snijder en, en Van Bommel spelen. Ja, maar je wou, je, je wou net zeggen, jongens, jullie weten er geen moe van, maar daarom bellen we jou juist, Lena. Ja. Oh ja, maar ik kom, ik kom er bijna niet tussen. En Jawel. wie wordt er uh, kampioen in de Nederlandse competitie? Ja, gaan we het daar weer over hebben. Oké, okay, nee, maar goed, naar nou, laat die man. Oké, okay, wat, wat, wat is het strijdplan van van Marwijk? Leo, ik ga een interessante voetbalvraag stellen. Nou, mag ik jullie even wijzen op een andere wedstrijd die je wel toe doet en, en die wordt morgenavond gespeeld. <laughs> morgenavond om half zeven ja. is hij te zien bij, uh, bij RTL7. Jonger ja. je tegen jonge Schotland. Kijk, jeetje. voor de Olympische ja. Spelen. Half zeven, ja, dat gaat even voor de Europese kampioenschap die in Israël wordt gehouden in 2013. trouwens. maar goed. <laughs> Ja, dat is boeiend. En welke medisch categorie zit dat? De, de, de, de, de oudste jongens, de echte jongen, ja. en je? Maar dat doet dat doet jongens Schotland. Daar wil ik even een ja. keeper mee. Ja. En die heet Grant Adam, maar o. die is gearresteerd. En ik, en, en, en, en, want die heet, hij heeft Bigotry Charges after a weekend arrest. Oh, oh jeetje. Wat is dat, Bigotry? Wie? Bigotry, Bigotry, wat is dat? Een grote boom, toch? Bigot ja. <laughs> Wat verdomme. <lacht> dus je weet het ook niet. Nee, zit, u, kunt, u kunt het allemaal niet zien hier, maar ik zit verbijsterd naar Roos te kijken. Met deze fenomenaal zwakke ramp. <lacht> Biggertree is een grote boom. Nou, ja. Leo. Leo wat het is je bent toch genomineerd? Wat ja, heeft ik mag? ben genomineerd ja, voor, de, voor de macaroni <laughs> <is hij> <laughs> Het spijt me, Leo, voor deze maar, maar, week. Wat, wat is er met die keeper? Jan, die keeper, het nee, maakt ook wat? niet uit. Jong, Schotlands, even excuses maken, kunnen we verder. Dit was niet. Dit. Leo, ja. volgende week wordt het toch weer... Ah, nee, wordt er volgende week ook weer niet gevoetbald natuurlijk. Ja, wel, jawel, jawel, dat is competitie. Volgende week, volgende week. Wel. Ah, dan gaan we ja, het daarover hebben volgende week. Ja, maar jong je, jongens Schotland, mag ik daar reclame van maken? Oh, ja, ik ja, kan de, de een uitslag er... even voorspellen, graag weer. Oh, uh, dat wordt een uh, 4-1 overwinning voor jong Oranje. Kijk, ga je die zelf ook verslaan? Ja, dat, to toevallig ja. Bij nee, ja. de radio, nee van... liever televisie. Televisie. We, we zitten allemaal voor de buis. Nou, Leonie's, dankjewel. <F2> en uh, slaap lekker, hè? Ja. Uh, uh, vind je ook dat Zwarte Piet moet worden afgeschaft? Nee. Nee, want die zou hem anders moeten krijgen ook, ja. Dus. Juist! We hebben dit filosofische moment verlaten ja. wij onze sportcommentator en dikke vriend, Leo Driesen. Leo, Goeiedag. Goedenacht. Goedemacht. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, het is tijd voor iets nieuws, want diep vanuit zijn emotionele hart... spreekt de gevoelsmens, de vrouwenfluisteraar... het roofdier van de lage landen. Dagboek van de Lietersbanden. In het kader van het nieuwe positivisme ben ik vandaag naar Ikea geweest. Om een bed, twee lattenbodems, een matras, een magnetisch prikbord, een rubberen cd-mat, twee scharnieren en diverse opbergdozen te kopen. Het was een full-size Ikea-bezoek. Compleet met dingen ruilen bij de servicedesk. En een onmogelijke doos afhalen bij het magazijn. Vier kilometer verderop in Zuidoost-Amsterdam. Normaal gesproken zou ik schuimbekkend door de wandelgangen zijn getrokken. Bejaarden tegen de enkels rijden met mijn buitenmaat boodschappenwagen. Luidkeels klagend over de ongewassen massa zondagkopers de onnozelijke producten, de achterlijke namen... en de walgelijke gehadballetjes. Ik zou mijn vrouw en kinderen voor rotte vis hebben uitgemaakt. De auto's zijn kwijtgeraakt op dek 3, vak z En mezelf luidkeels hebben beklaagd over de verloren tijd... waarvan ik toch nog maar zo weinig over heb. Want oud en dertig dagen zat. Maar deze keer niet. Deze keer niet. Deze keer ben ik met een brede glimlach langs de wandelroute gedanst. Belangstellend tussen de stellingen gesprongen. De kar met kleuter, blijmoedig rondtreuzelende rond treuzelende bejaarden geduwd. En een vrouw, die luidkeels in een vreemde taal in hun telefoon stond te schreeuwen, Teder op de nette omgangsvormen gewezen. Nadat we met de afgeladen kar door de kassa waren gedarteld... zijn we ook nog voor 5 euro, vier hamburgers, twee navulbare emmers fris... een milkshake en een flesje water gaan halen bij de IKEA gaarkeukens. En tenslotte heb ik met de hals onder een hoek van 45 graden... vanwege de onmogelijke doos in de bolide naar huis gereden. Zonder één wanklank. En dit dus in het kader van de nieuwe positiviteit. Waarom de nieuwe positiviteit omdat Nederland het meest negatieve, azijnbusiness, chagrijnige pokkenland van Europa is. Het enige land dat blij is dat het crisis is. Omdat er dan wat te zeiken valt. Omdat de liefdespanter vindt dat het tijd wordt daar eens een tegengeluid tegen te laten horen. Vandaar ook dat wij dus vandaag oprecht hebben genoten van een zondag in Ikea. PS, hey yes, er moet ook meer geneukt worden. Dat helpt. En zo rolt de liefdespanter. Dagboek van de Liefdesvalter. Ja, het gaat niet best met Italië. Dat weten we zo langzamerhand wel. Bijna op de, af, uh, af, af, af, de rand van de afgrond. En Berlusconi weg en de ellende houdt maar niet op. Ja, dan kan je wel weer een of andere muffe, suffige, correspondent bellen. Maar ja, niet echt. Jan, nee. dat doen we niet. Wij bellen de expert. Ja! De enige. De echte! De echte! Martin Schiebaek! Een hele Jan Roos of... Ja, dit was Jan Roos. Dat was Jan Roos en Jan Hemskerk hangt met, er ook. Dat ben ik. Hallo. Oh, Oké, okay, Jan Hemskerk ja. van Playboy. Nee, precies die. Ja, ja. Oké, okay, dus daar is een man met ervaring, een jonge Jan. Jan Roos met blonde haar. Dat precies. komt helemaal, meneer. Nou, hef, zo is het okay. inderdaad. Heel goed. En, uh, vraag en, uh, maar. Fijn dat u er weer bent. Uh, u bent tegenwoordig uh, Italië-deskundige. zie hier overal opduiken. Nou, ik ben al heel lang Italië-deskundige. en niemand vroeg me uh, ooit wat... Maar dat vond ik ook Zal je altijd erg. zien, hè? ben je eindelijk ergens deskundig in en dan vraagt niemand wat. Dat lijkt me ellendig. Nee, nee, nee, nee maar ik ben natuurlijk al dertig jaar ben ik... Uh, nou dan. Leef ik tussen Italië en Nederland. Maar dat, dat, is, uh, dat was niet zo bekend. Maar sinds ik met Anne Brambergen de boek over Berlusconi heb geschreven... Eigenlijk meer voor, voor, voor plezier. Uh, dat, meen, uh, dat bedoel ik van mijn kant. Uh, Anne Brambergen is natuurlijk een serieuze correspondent. Maar hm. ik heb samengewerkt omdat ik heel veel plezier beleefde aan, aan Fratsen van Berlusconi. Ja, en, en het is dus wel zonde dat hij nu weg is, toch? Nou, dat, dat, is, dat, is, dat is niet zonde, want dat, dat, de comedie de gaat door. Het is spannend. Willen jullie weten wat er aan de hand is nou? Oh, ja. waarom niet? Nou, nog. Ja, waarom niet? U bent nou. er nu toch? Kijk, het is zo, op dit moment, links en rechts, die, zijn, die, zijn, die proberen dat samen eens te zijn om nee. de financiële markten gerust te stellen. Ja. Maar tegelijkertijd ja, willen ze allemaal ook zeggen uh, wat, ze, wat ze vinden. En, en, en rechts, dus Berlusconianen, vinden dat ooit werden tanks gebruikt om democratie om te werpen, maar tegenwoordig wordt spread gebruikt. En dat is natuurlijk wat? wel... Wat? Spread, spread, dat is de verschil tussen. spread? De... Spread is een soort spagaat. Ah, die is tuss tussen tuss tuss tuss tuss de, de, de, de uh, staatsschuld, eh, staatsobligaties. Ja. Uh, dus ja. ene land, in een land moet je betalen zoveel rente en in een andere veel meer. Dus is ja. het verschil tussen. Italiaanse en Duitse obligaties, is, dat is spread, die spread. Die, en die is, die is gigantisch. Die is gigantisch, gigantisch. groot. Die is gigantisch, die is gigantisch, gigantisch. Ja, die is enorm, die is procent, enorm. hoor dus, ik. Dus eigenlijk, eigenlijk uh, wordt nou, uh, dat, dat is een hele aparte uh, situatie in ja. welke, eerst worden banken geholpen... Door de staat. Vervolgens moeten de, de banken de staat helpen. Ja. Nie niemand begrijpt meer hoe dat zit. Hè. Nee. Be behalve Barty Simek. U wel. Nou ook niet, maar oh. ik, ik, ik, het, er, vallen me, er, er vallen me dingen op. Neem nou Mario Monti, die, nou, die moet nieuwe. Ja, die moet de baas worden. Hè. De ja, Euro techni voormalige ja, die Euro moet technische, ja. technische regering samenstellen. Senator voor het leven, beroemd, hè? Ja, geen, geen, te, te, geen politieke regering, maar technische. Ja. Nou, weet je wat hij doet ook nog? Bunga Bunga is internationale adviseur van, uh, van Goldman Sachs. Oh, jeetje. Go Goldman Sachs. Ja, dat ja. is nou niet echt een lekker zoveetje dan. Nee. En daar is het begonnen, die ja? crisis. En weet je wat hij nog doet? Hij is ook lid van de Raad van Toezicht van Coca-Cola. Jeetje, jeetje, mina. Zo, zo iemand moet dan redden, redden Italië. Nou, dan zie je al hoe ingewikkeld de situatie nou. is. En maar. zo is het, is het maar net. Ja. Goed. ja, jullie maar, zijn niet echt serieus. Ja, maar. Ja, we zijn, we, zijn, we zijn serieus, hebben ja. ook elkaar slechte invloed. Nee, maar, maar we kunnen u ook al, een advies geven als deskundige nu even. Ja, dat ja. dat, dat maar, het heel goed is om heel veel te weten. Maar misschien om, om het voor mensen zoals ons wat eenvoudiger nog uit te leggen. Misschien. Nog één wouden. Nog één ja, Ik beetje... blijf je tussendoor praten. Nee, nee, nu nee. zijn we stil. Maar je hebt Janneke taal dat we ook begrijpen wat u houdt. Eigenlijk... Ik probeer dat nog, nog op andere manier. Hey, ik ja. geef alleen door wat ze in Italië vinden. Hè? Dus de helft van Italië uh, die, die zit nou te, te Griek, uh, vieren dat Berlusconi weg is. Dus ja. de anderen roepen. Uh, roepen Elezioni, uh, elezioni. Elezioni, ja, dat wil zeggen stemmen, stemmen. Ja. Oh. Dus de, dat is nou de situatie in Italië, heel eenvoudig gezegd. Ja, okay. de, de wat recht vindt, wat zegt, vindt u? Wat moet er recht... gestemd worden of niet? Uh, uh, ik ben niet belangrijk. Nou, ja, wat zeg wat is, hallo. Uh, u bent maar, onze, onze held, onze goeroe, onze, onze Martin. Wat ik vind. Ik vind dat uh, dat uh, uh, uh, morgen, hè, dus in ieder geval, nee wacht even, dit, dit, dit moet ik anders zeggen, want je wil een, eenvoudig. Ik ja. moet echt niet in detail streden. Nee. Nou, kijk, heel belangrijk is wat die financiële markten gaan doen morgen en komende dagen. Uh, uh, president Napolitano hoopte dat morgen die markten zullen heel goed reageren... omdat de nieuwe regering, die technische regering, er zal al zijn. Yes. Maar dat lijkt nou weer dat het op lange baan wordt geschoven. Mm. Ah. Dat komt soort kabinetformatie en dat, die, dat komen zeg maar de consultatierondes. Dus, dus wij zullen zien wat die markten doen en dan, als die regering hier is stel je voor dat die markten helemaal niet positief reageren. Dan is Berlusconi eigenlijk voor niks uh, weggegaan. En dat is wat, wat zijn partij roept. Die zegt, ja, jullie denken nou dat de links gaat uh, uh, de, de boekhouding van Italië in orde maken. Ben je nou gek? Dat is als aan Dracula... Vragen om donor, bloeddonor te worden. Okay, nou ja, kijk, dat zijn toch mooie tijden voor, nou, voor een cartoonist. En, en, en, en, want en, en je vergeet, ik ben ook cartoonist. Nee, ik dat ben het niet alleen. Ik de ben de ik de ook de de en de een geweest en een groot liefhebber van de mooie vrouw. Maar dit was Ik ga door het land met een voorstelling over Italië: bloed, appels. Weet je wel, Ik bedoel dus dat. Ik ben zo veelzijdig en in. Uit alle kanten met humor en serieus proberen je ja. te belichten. En met humor, u bent, u bent uh, uh, een groot mens. Een Homo Universalis noemen wij dat. Jan. Ben ik homo? Nee. nee. Een Homo Universalis. Homo ah, ja, Universalis, dat ja. ben ik wel. Ja. En ik ja, ik dacht dat ik iets ben wat ik nog niet wist. Maar dat vond ik ook ben, niet erg hoor. die Simek is niet van Potenstein. Zeker. En, en trouwens, ontzettend leuk dat u terug bent met uw column, hè? Ja, dat, dat, ja dat, kijk, die kolom, dat heb ik nooit begrepen waar je dat over hebt als je met me belt. Maar als je vindt dat ik terug ben met de kolom, wie ben ik om te zeggen dat ik niet terug ben met Kijk, de zo column. is het. En zo... Een, een, een, een, een flexibel mens, ja. een groot mens, een homo-universalis, die overigens volstrekt hetero is en Italië-kenner, nu in het land, met bloedsinusappels. Martin Simek. Dankjewel. je wel. Ontzettend bedankt en een prettige nacht en slaap lekker Martin en, en, en we houden van je. Nou, en hoe? Dank je wel. Echte jammer. Pot vol blommen, vorige week hadden we onze eerste PVD-jaar en nu alweer onze tweede. We lijken wel een programma van de VARA. Het Haags Geluid. Ja, Hoi, hey, ja Goedendag. Dag, alles goed met u? Ja, best. De vraag is, uh, uh, wat vindt u er nou van? Mag je nou een inbreker wel of niet uh, uit je huis slaan? Beuken. Nou liever niet slaan. En nou helemaal niet beuken. Oh oh oh oh, oh want ja, dat is een we... beetje de discussie van de week geworden. Ja. ja, zeker. Maar we hebben dat volgens mij in Nederland hartstikke goed geregeld. Kijk, als je je lijf en leden moet beschermen, dan, dan mag, mag dat. En als je daar ver in moet gaan, omdat het niet anders kan, dan mag dat ook. Maar dat wordt altijd achteraf beoordeeld. En uh, ja, dan, dat, dat heet dan chic noodweer en noodweerexces. Ja, ja. Uh, en dan kan je dat eigenlijk niet verweten worden. Maar we zijn nu echt aan het doorslaan in Nederland. Maar u, u, u biedt een inbreker thuis een kopje thee aan? Nee, helemaal niet. Maar ik ga me ook niet zijn hersenen inslaan. Maar dat doorslaan... wat het minder kan. Maar, maar hoe, Nee, oké. Okay, maar even de serie... Ik, ik, ik had me dit eerder aan de hand gehad. Ik hoor een gek geluid beneden. Ik heb kinderen boven liggen, net als u. En ik denk, nou, het zal mij toch niet gebeuren dat mijn kinderen iets aangedaan worden. Dus ik, ik, ik ben dan zeg maar proactief en heb dan toch een heel klein beetje... merk ik bij mezelf de neiging om te denken... eerst een tikje en dan ja. praten we later wel. Of, hoe, hoe zou u dat aanpakken? Nou ja, kijk, als je een tik moet uitdelen om gevaar nee, af te wenden, zo, maar dan, je... dan begrijpt iedereen dat wel, denk ik. Ja, maar ja. maar tussen een tikje en iemand half dood slaan is ja, echt dat wel is heel een veel verschil. verschil. Dat, dat is een verschil. Maar, maar er was altijd een systeem dat uh, als je dus een inbreker treft... en je geeft hem een beuk dat hij dan, zeg maar, uh, uh, ja, slachtofferhulp krijgt... en, en de, degene die dan beroofd werd, die zou dan naar de gevangenis gaan. Maar ja, Rutte die zegt, uh, je mag nu met een tik iemand het huis uitjagen. Ja, kijk, je moet oppassen dat je niet gaat uh, bijna oproepen om, uh, om inderdaad overdreven te reageren. Kijk, je, wat ik zei, je huis en haard en je leven beschermen al helemaal. Dat mag, dat mag ook volgens het wetboek van strafrecht. En, uh, en in, uh, in ons systeem vind ik het zo uh, chic dat dat van achteraf beoordeeld wordt. En het is helemaal niet zo dat uh, dat per definitie de dader vrijuit gaat en iemand die zijn huis en gezin beschermt altijd met een straf blijft zitten. Dat is echt, ik vind dat zo'n overtrokken discussie. Ik vind, als je nu kijkt hoe het functioneert, dat er alle ruimte is om, ook in gevallen waar je bijvoorbeeld omdat je uit angst of uit emoties voor je gezin net iets te ver bent gegaan dat daar gewoon rekening mee wordt gehouden. en dat kan je zich wel, wel ook. voorstellen. Ja, precies. Want ik vroeg het net dan, hoe zou u dat, dat, dat... Ja, want ja, het is moeilijk te, te voorspellen precies. Maar er ja, is iemand, die ken je niet. Je weet niet hoe gevaarlijk hij is. Heeft hij een mes, heeft hij geen mes. Het zijn zo van die dingen. Ja, en, en hij dit, heeft er ook weinig te zoeken heen Ja, nou, dat ook. Maar goed, ik begrijp dat stukje van... van je hoeft niet iemand ontzettend vreselijk zwaar te mishandelen. Maar, maar, maar ja, je weet het toch maar niet. Nee, hoe, ja, het is toch wel lastig hoor, vind ik. Ja, het is lastig. Maar ik, ik vind dus dat, dat, uh, dat je, als, als zeker als premier niet een soort vrije brief moet geven van, nee. en als je dan iemand betrapt... dan kom je, ervan, uh, kom je er makkelijk mee weg als je iemand bijvoorbeeld vermoord op dat moment of dood. Nee, dat is een beetje overdreven. Dat, dat, gaat, ook dat ook met... gaat wat ver. Ja, ja, daar heb je ja. ook, en dat geeft ook zulke vlekken op, op de vloer. Mevrouw Abayrak, <lacht> um, uh, hoe zit het nou met dat werkbezoek aan, aan China? Want u wilde graag heen, maar, maar uh, China geeft u maar geen uitnodiging, klopt dat? Nou ja, dat is een beetje oud zeer. Ja. Uh, ongeveer anderhalf jaar geleden, bijna twee jaar geleden, speelde dat. Uh, en uh, toen uh, was er bijna een bezoek gepland, maar toen kwam de Dalai Lama naar Nederland en werd door de Tweede Kamer ontvangen. En daar was China een beetje ontstemd over en toen uh, deed het een beetje moeilijk met die reis. Ja, maar ja, nu weer. Er onder nieuwe kansen. Uh, de, de China staat daar heel lang op de lijst van de Commissie voor buitenlandse Zaken. En we proberen nu gewoon die reis wel door te laten maar, gaan. Maar het gekke is natuurlijk dat je dan, dat je op een gegeven moment, die zit dan bij elkaar in Den Haag en zegt, jongens, waar willen jullie heen dit, deze zomer? En dan steken we drie uur vinger op, nou, China lijkt me wel wat. Gaat dat zo? En dan wachten we nee, op een uitnodiging. Dat oh, dat dus gaat nee. niet, oh, ze gaan niet zo. Oh, dat gaat niet zo. Nee, nee, nee. Het is uh, wat, wat we doen. We hebben als commissie, buitenland, hè, buitenlandse zaken, uh, budget voor twee reizen per jaar. Eén is traditioneel ontwikkelingssamenwerking. Ah. Uh, okay. en, en Vaak gingen we kijken in landen waar ook heel veel Nederlands geld uh, naartoe gaat, om te kijken hoe die projecten gaan. Ja, um, is jullie uh, Ja, dit jaar is die reis naar Mozambique en Kenia gegaan. Ja. Uh, in de zomer. En, uh, en de buitenlandse zakenreis is dit jaar naar uh, uh, Israël en het Midden-Oosten geweest. Uh, China, dat wil dus al een hele tijd niet lukken, maar uh, misschien volgend jaar wel. Maar het is weer wel handig toch? Want, want als, als je het zo een beetje leest, is de kans vrij groot. Vandaag suggereerde iemand in de Volkskrant zelfs dat we onszelf nu maar vast aan. De kunstenares Tinkerbel, Jan, ik lees van zijn krant. suggereerde dat we onszelf in ons geheel maar aan China moesten verkopen. Enigszins grappend, maar voordat ze ons gewoon komen inlijven. Uh, dus wel een belangrijk bezoek, denk ik, of niet? Het is een belangrijk bezoek in meerdere opzichten, politiek gezien überhaupt, de hele mensenrechten situatie en alles. Uh, economisch gezien wordt China steeds relevanter, omdat nou. je gewoon ziet dat Europa uh, pas op de plaats maakt en misschien zelfs door de crisis stappen achteruit. Ja, maar we willen Terwijl... toch zelfs geld lenen van, van die Chinezen? Ze hebben het begrepen zelfs onlangs. Ja, nou, ze goed. moeten de euro redden. Ja, ze moeten de euro redden. Ja, ze hebben zich een beetje bereid verklaard, ik zeg bewust een beetje bereid verklaard om, uh, om als het nodig is Europa te helpen. Maar China heeft zelf ook uh, inmiddels problemen. Uh, ja. dus, dus ze weten volgens mij zelf ook niet goed wat ze die met, die, met die enorme groei aan moeten. En we uh, moeten er ook nog een stuk op weg als het gaat om democratiseren. Dus u denkt ook? wel dat het een soort van bezoek op basis van gelijkwaardigheid wordt nog? Want ik heb toch het idee dat wij dan misschien maar beter vastvrienden kunnen zijn met de Chinezen of niet? Uh, gelijkwaardigheid, die ja, altijd. Wij, als ik op werkbezoek ga met de Vaste Kamercommissie... Dan, dan gaat dat van ons uit, altijd vanuit onze positie gezien. Ja. En, uh, en altijd vanuit gelijkwaardigheid, ja. Even, even, mag ik even twee, snel twee dingen? Jij, jij citeert net uh, Tinkerbell ja. als, als een goede raadgever. En dat is een vrouw die van een hondje een handtas heeft gemaakt. Zo is het. Maar die, die doet, uh, zeg maar, het uh, uh, uh, uh, financiële, <lacht> monetaire vers, uh, beleid... legt die dat ja, aan jou? Dat moet ik even uitleggen. Die is Tinkerbell. Een kunstenares, een kunstenares, Katinka, die maakt van huisdieren, Tiemons, heet ja, ze maakt huisdieren en, tasjes en sloffen en zo. Zij stond vandaag in de krant ja, en had weinig. een zeer grappig betoog... over hoe we nu vast beter onszelf maar konden verkopen aan de Chinees... alvorens zij ons zou inleven. Hij was een beetje gechargeerd. Ja, ze ze wilden ja. ook een muur om Limburg heen zetten. Ja, grote, die heeft gewoon huur. Mevrouw ja. Albayrak, <laughs> zit die buitenlandcommissie wel eens bij elkaar... en dan, dan zeggen ze van, joh, we gaan deze zomer naar België... of is het altijd lekker ver? Europa, daar is de commissie Euro Europese Zaken voor. Precies. Uh, dus de werkbezoeken naar landen die lid zijn van de Europese Unie... dat ligt niet zo heel erg voor de hand. Dat is ook wel prettig. We dat is al een beetje binnenland, hè? Ja, Die komen we eigenlijk al heel vaak. Zeker Brussel. Uh, nee, dit, dit gaat denk ik zeker ontwikkelingssamenwerking zijn... per definitie landen die wat verder weg liggen. Hoe was dat eigenlijk in Israël? Was het leuk? Daar ben ik zelf niet oh. mee. Oh, mee. Is dat is blij. Het wel een zuur. daar. Nou. Hey, uh, en trouwens, uh, moet Mauro uh, blijven? Ja. Oh, en uh, toen u staatssecretaris was, ook? Oh, 2009 was dat. Ja, maar is toch dezelfde jongen. Ik mag ook dat het denken niet stilstaat. Nou, nee. kijk, precies. Dat, dat, we rekenen er al een heel klein beetje op dat u dat zou zeggen. Dus vertel eens, hoe heeft uw denken zich sindsdien ontwikkeld? Nou, laat ik beginnen te zeggen dat ik het onwijs... en ik gebruik dat woord echt niet heel erg vaak. Ik vond het een beetje laf uh, om je te verschuilen... achter een besluit dat door je voorgang is genomen... Dus uh, van meneer de minister de Gert Eerst ja. uh, heeft zelf een bevoegdheid om nu te kijken wat volgens hem schrijnend is en rechtvaardig is. Ja, begrijp begrepen. Dus, hij de... heeft zich daar niet, niet achter moeten verschuiven. Nee. Maar okay. snap ik, maar aan de andere kant kan je ook zeggen van, nou mevrouw Albayrak ik wil nu graag dat Mauro blijft. Uh, het zo lekker uh, een beetje in de oppositie. Maar toen zij aan de touwtjes trok, toen moest de arme Angolees opzodemieteren. Ja, maar ik ben ja. nog steeds toch, benieuwd... Ja, sorry dat ik onderbreek, nee, je onderbreek, Maar Ik ben nog steeds benieuwd naar het ontwikkelen van het ja, denken van ja, mevrouw ja, sorry, mevrouw, Barak. mevrouw Barak. Ja. Ja. Ik, kan de, ik kan het verschil tussen 2009 en 2011 hartstikke goed uitleggen. Oh, graag. We zijn twee jaar verder, de jongens nog steeds niet uitgezet. Uh, toen ik oordeelde was uh, de finale beslissing nog niet daar. De uitzetting was nog niet aan de orde. En, uh, en twee jaar verder, nog eens twee belangrijke jaren in de ontwikkeling van een uh, jong volwassenen. Onder, onder, uh, onderdeel van een Nederlands gezin geweest. En ik zou zeggen, uh, er is inmiddels een rechtbankuitspraak. Daar had de minister niet tegen in beroep hoeven gaan. Ik denk dat als ik alles bij elkaar opgeteld vandaag het besluit zou nemen, dat ik hem uh, zou laten blijven. Nou, dat is hartstikke mooi, hè? Op dingen terugkomen. Nou, maar dat vind ik dat inderdaad vind ik, een mooie... E ja, dat, nee, is, heel, nee, ja, dat, is, dat echt... is gewoon een andere werkelijkheid. Niet? Nee, dat is hartstikke mooi. Dat is gewoon mooi. Nee, nee. dat je dat kan. Want sommige mensen die zeggen... Ja, bijvoorbeeld uh, Diederik Samson, die zegt van... Ja, ik heb ooit zo'n besluit genomen. En dus dat, als ik dan daar dan ooit van terugkom, dan, dan gaan ze straks zeggen dat ik slappe knieën heb. En u, u zegt dat wel nee, van... Nee, maar een... dat hangt van het besluit af. Kijk, oh, ja, ja, ja. om omstandigheden hetzelfde oh, ja. zijn... Nee, u, dan kan er ja. tien jaar overheen gaan, maar dan... U, nou, ah, wij, wat, wat, ik wel aardig, wat ik wel aardig vind, is dat u zegt... Nou, goed, het is niet alleen de, de, de, de omstandigheden. De, de, de, u ziet toch ook wel in dat zo'n jongen als hij langer hier is... dat dat ook een factor is. Dus het wordt ook persoonlijk en niet alleen maar beleidsmatig... uw, uw verandering van mening. En dat mevrouw, vind ik ook wel mooi. Mevrouw, mevrouw, maar, wat voor mij persoonlijk erg meetelt in deze... is dat we nu in de Kamer proberen... dit voor alle jongeren in dezelfde situatie op te lossen. Door een wetvoorstel uh, in te dienen. Die zegt, we kunnen niet alle jongeren die hier al uh, door Nederlands doen heel erg lang zijn. Ja. En uh, hier zijn opgegroeid, uh, hun taal niet meer spreken... Uh, van het land waar ze vandaan komen, et cetera. Kunnen we dat niet gewoon uh, oplossen door te zeggen van... Uh, over, het is een uh, overzichtelijke groep. Ja. Want een van de laatste dingen die ik nog als staatssecretaris heb gedaan... was een nieuwe wet maken die de procedures echt vele malen korter maakt. Dus als het goed is, is, het, uh, is, is deze groep jongeren ook gewoon afgebakend. En, uh, een soort generaal pardon light. Nee, het is geen generaal pardon. Pardonnetje. Uh, geel, nee, geel, ik, geel, ik denk... uh, generaal Oepsie Poepsie. <laughs> generaal, hartstikke leuk. Ik ben veel te serieus ja. voor dit... Uh, ja. Helemaal niet. U bent die hartverwarming. Nee, We u bent, je genieten je er intens van. Het is ja. echt warm. Is niet... U bent helemaal niet te serieus. U bent, nee, u bent uh, enig. enige. gezellig. Dank je wel. Ja. ja, graag gedaan. Mevrouw al bijraak, Ja. het wordt tijd om te slapen. Mm, nog niet. Niet? Maar over niet al te lang. Oh, nou, nou, u bent wel een nachtbraker, zeg. <laughs> Het leven is te leuk? kort. Ja, u heeft gelijk ook. Mevrouw Bark, ontzettend bedankt. Het was lekker. Het was ons bedankt, een ja. zetgevroege. En, en we zijn weer een beetje verder gekomen, als ja. mens ook. Als mens, ja. ja. Dank u Dank wel. Dag. Het Haags Geluid. Ja, je kan straks bellen. Gratis bellen wel te verstaan met 0800 2 en Om je mening te geven over de stelling van vanavond in Wattengleuter. En de stelling is een inbreker. Hij moet tegen een stootje kunnen. En zo is het maar net. Maar, maar. Maar. Maar. Er gaat iets speciaals gebeuren. Want wekenlang hing hij huilend aan de lijn. Of hij alsjeblieft terug mocht komen. En wij zijn ook niet van stijl. Nee. Hier is hij weer. Martin Tjimek. Oh. Soms is het oude beter dan het nieuwe. Ja, mensen. Ik ben weer terug in die echte Jannen. Een paar maanden roest heeft mij goed gedaan. Ik kan er weer helemaal tegenaan. En ik hoop ook dat Bram van der Vloegd... weer snel een retree maakt. Want godverdamme. Wat is die nieuwe Sint vreselijk slecht. Geen kind gelooft toch dat dit die goed man is. Deze jongen... Speelde ooit de debiele broer van Kees, van Chachana in die vlodder? Hij speelt nog steeds in de biel. Een schande. Een baat in een meiter maak je nog niet onze Sinterklaas. En dan heeft die zakkenwasser die mijter nog verkeerd ophok. En die Jan Lul is te groot voor het nieuwe Paat Americo. Hij sleept met zijn lange poten over die grond. In Tsjechië zeggen we over zo iemand. Spitje Polly Bek, sin na Rosnerto Bika ushenan, to di fat seljani. En dat betekent: liever een kus van die Anus van een dolstier dan nog langer naar deze mislukking te kijken. Martin is terug, nu die echte zin nog. Denk daar maar eens over na, en God zij dank, tot volgende week. Ik zweer het je. Jan Roos vroeg huilend op zijn knieën... of ik terug wilde komen. Dat is echt waar. Oh, kom terug, kom terug, Martin. Dus ik heb me maar gedaan voor... Ja, je kan straks gratis bellen met 0800-1121... om je mening te geven over de stellingen inbreken moet je... Maar dat straks, want... Ja, we gaan even iets anders doen. Want er... Eigenlijk moeten we nu... Moet ja. een beetje... Het is een beetje een tragisch moment. Nou, nee, helemaal niet. Onze Ria hebben gesproken, Lieverd. Ria is ja. helaas opgenomen in het ziekenhuis... Ja. met een enorme curryworst in haar pikkenpakkenporretje. en ruik eens aan mijn snorretje. Dus we zullen de vuisten moeten missen. Maar we houden natuurlijk. Lieve Jannen. Nou, dat staat nog te bezien, of we dat houden. Oh? Ja. Zijn, zijn we zijn wel. In een, een, in de, de, ja, alles, dus wordt er al met een, met een, alles boven Met ja. een grote bijl. De een de grote bijl met een grote bezem, met een geveegde ah, gehakt. Van de nieuwe met de grond gelijk maken die show. Weg mee. <coughs> maar goed, toch één keer. Dames en heren, ja. jongens en meisjes. We gaan even antwoord geven op de vragen die vrouwen ons hebben gesteld. En lieve Jannen. En ik ga dus nu even mijn uh, kennel uitstem opzetten. je klaar voor Ja. Het Iris K. Lieve Jannen. Mijn vriend houdt niet van shoppen. Zou één van jullie een keertje met mij mee willen gaan naar de stad... Groetjes Iris. Nou, Jan, geef jij even het antwoord. Ikke niet. Lieve Iris. Ik ook niet. Fijn. Nou, zullen we de volgende... Overzichtelijke pakken? rubriek kan er ook uit volgende week. Eh, uh, oh, pak je ja, de volgende... Oh, ja, vol ik pak de volgende uh, vraag. Oh, hier hangt het Ria weet raad. Lieve Janne, waarom hoor ik niets meer van jullie? Ik hang al de halve nacht aan de lijn. Oh. Ga jullie nog bellen? Kusjes vuist, Ria. Zal ik deze even doen? Doe maar. Lieve Ria, wij hebben zojuist gemeld dat, dat je in het ziekenhuis ligt. En daarmee laten we het dan ook maar. En dikke vuist terug, Jannen. Ja! Zo, dat was nou. mooi. Zeg, je kan straks even bellen. Oh nee, je kan nu even bellen. Nee, Nog nu. 100 stel 100%. een beetje. Want, oh, uh, oh, oh, wat gaan we nu doen? Nou, wat denk je? Brr. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Wat een geleuter. 0800-1121. Kan nog steeds worden gebeld. Ja, waarom niet ook? Ja, he? want dan hebben we tenminste een heleboel bellerts. Nou, daar komt hij. De stelling. Na het inkomen slaan van een inbreker. en de daaropvolgende arrestatie van de vier daders. is er een discussie losgebarsten. in hoeverre je inbrekers een beuk mag geven. En bij de presentatie van het kabinet. zei premier Rutte nog. Nou, je mag inbrekers best een fermetik geven. Een fermetik. Als je hem betrapt. Een fermetik. Een Een fermetik. Een fermetik. fermetik. De PvdA en de SP die zeggen natuurlijk dat deze coma-insluipen... ...juist de schuld is van het verhaal van Breno Jutte. Oftewel, de coma het kwam van rechts. Je kan nu bellen. Gratis 0800 en geef je mening over de stelling. Een inbreker moet tegen een stootje kunnen. Nah. Ja. Nou. durft bijna niet te zeggen. Maar dat hebben we aan de lijn. Jasper de Groot. Goed. nacht. Goeien nacht. Ja. Vertel het maar. Helemaal eens. Daar dacht dat dacht ik Ik zo heel ver kunnen gaan. Hoe ver kan je gaan, Jaapie? Nou, vertel eens even. Heel ver. Hoe ver? Ja, Bijl, zwaard, Stal, coma. Zet je? Coma. Ja. Je mag tot een coma gaan? Ja. Het is doods. Oké, nou. Nou, dat is hartstikke goed. Ik denk, ik, is wel denk wel, ik denk wel dat je nu wel een probleem binnen de JVD krijgt. Ik snap nog altijd een eigen mening hebben. als het het een persoonlijke titel is. Ja, je hebt gelijk ook. Jasper de Groot, dankjewel, jongen. Dankjewel. Ja. Wat een geleuter. Bel naar 0800-1121 als je je mening wil geven over de stelling in de stelling van vanavond. Een inbreker moet tegen een stootje kunnen. Maar dat straks. Oh nee, dat nu eigenlijk. toch? Ja, doe maar dan. Nee, nee, nee. We hebben namelijk mevrouw van Schaik en lijn. Mevrouw van Schaik, bent u daar? Hallo? Hallo. Hallo, ja, daar bent u. Hallo, mevrouw. Zit ik in de uitzending? Voei. Voei. Ja? Voei, zit voei, ik in de uitzending? Voei. Ja, je zit in de uitzending. Ik zit in de uitzending. Voei, oh. voei, voei, daar. Wat is er, Fai? Voei voei, voei, voei, daar. Ja, je gaat toch niet mensen helemaal afrachen? Ah, mensen afragen? We wonen toch niet in Amerika. Raggen ze daar veel mensen af, joh? Ja, door jullie inbrekers. Oh. Het oh. Het niet maken. maar wat oh. doen we dan? Geef een kopje thee. Een ik... vers kopje thee! Nee, jullie zijn helemaal niet leuk. oh E, maar weet je wat een grote grap is, mevrouw Verschaik? Ja? U bent wel hartstikke leuk. Ja, ik ben wel hartstikke leuk. Maar ik vind het niet leuk dan jullie zeggen dat het heel gewoon is. Mensen moeten maar tot de coma geslagen worden. Dat kan toch niet? Hebben ze dat dan gezegd? zeggen wij volgens mij nee, helemaal niet. Ja, hoor. doe maar nou niet lollig. Nou, ik doe niet ik lullig. Lu, ik luister altijd naar Radio 1. Oh, echt waar? En jullie, ja, ik ben altijd naar Radio 1 luisteren. Mooi zo. Welkom bij Radio 1. Ja, maar ik vind het niet leuk dat jullie zo uh, de mensen oproepen. In wezen doen jullie dat Mag dat inkomen. Ja, u hoort eigenlijk de laars alweer door de straten marcheren. Nee, nee, oh, dat hadden nee, nee, we niet. zegt u dat? Mevrouw is een beetje ook. bang dat wij propageren dat je mensen een coma buikt. Dat is helemaal niet dat waar. Vinden mevrouw vinden helemaal En nou nee. lekker slapen. Nee, dat nee. Wat een geleuter. 0800 1121. Jan, Willem is er. Willem! Wat heb je grote haan? Willem. Willem, vertel het eens even, wat vind je ervan van onze stelling van vanavond aan inbreken moet je tegen een steuntje kunnen? Uh, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Je en, moet uh, als inbreker natuurlijk wel een groot incasseringsvermogen uh, hebben. Ja. En als je dat uh, niet hebt, dan moet je natuurlijk een uh, ander beroep uh, gaan kiezen. En wat, ja, vindt u, ja, en wat vind je van mevrouw Verschaik? Dat lijkt me logisch. Nou, dan ben ik het als uh, bond van de zwartwerkende inbrekers uh, het helemaal niet mee eens. Ach, kijk, je bent een lid van de zwartwerkende inbre zwart inbrekers. Zwartwerkende ja. inbrekers ook nog. En je, ik dacht, jij je, je, je, je hebt je nog wel van je inbreekspullen, maar nee, niet eens dat. <laughs> nee. Wel een pie. Ja, Top, ja. De Basel! Nee, wat een geleuter. Nou, Igor, dan maar. Igor? Ja beroepsrisico niet. beroepsrisico ja ja een Bijna beetje. bij de vorige bellen. oh meen je nou? want ik begreep de vorige bellen helemaal niet. persoonlijk ja dat was zelf een inbreker beweert hij. oh ja ja ja. ja. ja maar wat zou je ja. zelf doen Igor? ik zou met het schrikken maar ik zou me wel uitmappen. heb je een klasnikov? klasnikov uh, nee. de meeste Igor's hebben toch een klasnikov? oh Igor vandaag. Nou, nou, was oh, wel leuk hè ja, het is leuk bedacht hè mijn God. oh dank nou... Je zou er wel zenuwachtig van worden, maar je zou me toch wel proberen uit te werken met, met uh, gepast geweld. Toch, dat zeg je eigenlijk? Nou ja, dat, uh, als ik daartoe in uh, staat ben na de adrenaline-stoot, dan zou ik het wel proberen. Ja. Ben je een beetje, ben je een beetje een grote man Igor? Of, uh... Uh, nou ja, bijvoorbeeld... Nou ja. Behoorlijk. Oh, oké. Okay. Oh, oh, oh. ja, ik dacht wel, ik hoor hier een stille reus. Je zou toch verdomme Igor heten nou, als ze kabouter zijn? Zeg. Ja, is... Net als die achter het raam zit, dan was. moet je opeens Igor tegen zeggen. Je lag je toch helemaal kapot? Dat kan niet, nee. Igor, hey, Igor, Igor? nou maar stroom alweer. Wat een geleuter. David. Uh, ja. Zeg maar. Uh, nou ja, voor mij mag je ze gewoon uh, met een uh, curryworst uh, slaan. Met een, curry, ja, een met bevroren bracht, curryworst. Wel. Stukje humor. Ja, of een vuist... Uh, vuist uh, Vuistslag. Vuist, vuist, ja, vuist erin. <laughs> maakt allemaal niet uit. De in! Ai, ai, ai, Mevrouw van Schaik is weer terug. Oh o, nee, nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou nee, ja, We praten het even vol, want mevrouw van Schaik, die belt weer. Ja, nee, dat willen we niet. Dus, dus vertel nog iets, wat, iets over die curryworst, alsjeblieft, David. Nou ja, ik vind, ik vind dat, je, dat je, van je met je poot van allemaal spullen af moet blijven. En als er een uh, optie is om weer... Uh, om, uh, degene die aan jouw spullen zit, tegen te houden of aan te houden of wat dan ook, dat dat helemaal moet kunnen met gepast geweld en uh, dat mag best pijn doen. Dus wat mij betreft, uh, die currywurst erin. Ja, je hebt gelijk, wat jou betreft, de curryworst erin. En dat is ook gepast geweld, denk ik. Ik, denk ja. dat, uh, dat je daar, uh, ik vind het nog mild, eigenlijk. Mee, me, vind ik vind het, het nog mild. Een dag of twee moeilijk zitten en dan ben je er wel vanaf. Dus, nou, dat kan toch ook een risico zijn voor inbrekersvakken. Oh, maar ik niet, zeg. Inbrekersvakken. Nou ja, goed. Dankjewel. Wat een geleuter. 081121. En het is gratis, dus bel maar gewoon. Ruud, uit. Goedemorgen. Hele, hele morgen, Ruudje. Ik ben het. Hartstikke eens met de stelling. Nou. Wat is de stelling dan, Riet? Afmatten, die gasten. Afmatten, afmatten. Afragen, afmatten. Afmatten, wat een afmatter, termen allemaal, hoe ga je iemand? Die pornografische is. Nou, ja. ja ik moet dat we de kijker van tevoren natuurlijk wel bij wie ze inbreken. Hè? En, uh... Ja, precies. Ik denk dat ik vanavond allemaal naar mevrouw Van gaan. gaan. Alleen of zo. Ja, precies, dat doen ze ook nog, hè? oude mensen alleen. En, die, die en zitten... als ze al weten van, ja, daar woont uh, iemand en... Uh, ja, daar woont mevrouw van Schaik. En dan gaan ze wel een deurtje verder. Ja, bij, ja, Igor, precies. bij Igor passen ze wel op, denk ik. Ja, bij ja, mevrouw van Schaik ja. rennen ze zo naar binnen. En <laughs> ja. ja, die zit bovenaan de radio gekluisterd. Mevrouw van we houden van u, hoor. Ja, zo is We, we zo zijn hoor. gek op een Nou, Ja. Nou, uh, doei, Ruud. Wat een geleuter. Ja, dat vind ik altijd leuk. Hè? Iemand met een naam dat je denkt, dat moet, dat, dat, dat moet gewoon niet gebeuren. Waldi. Ja. Ah, wat is er nou gebeurd met die oude voor jou die dachten. Nou, laten we hem dan maar Waldi noemen. Wat zeg je? Als in je huis daar dan heb je rechts een hand te amputeren. Kijk wat ze met oude vrouwen doen. Dus ze verkrachten die vrouwen. Mishandelen die mensen. ja dat ook nog, ja. Je hebt rechts een hand amputeren. Rechterhand amputeren. Als, als, als, als vrouwen verkrachten. Oké, okay, Waldi, bedankt. Hey, Waldi. Hey, waar, waar, waar, waar, waar komt jouw naam vandaan? <laughs> Ik kom uit naam Oh, Meen je dat nou? Ja. ja. ja Wat leuk. Ja. ja, dat mag ook wel. Ik, ik zeg er ook niks mee. Als jij er, uh, uh, uh, naar de Surinamer gaat, dan zou je zeggen: Ik ben een Surinamer. Maar zeg maar, uh, de Chinezen alleen dan van de Surinamer. Wat bestel je dan het graagst? Ik namelijk uh, Bami, Moximetti. <laughs> Bami Moximetti. Bami Moximetti? Bami Moximetti, uh, nou? Ik eet nooit uh, van een restaurant. Ik kook ko ko zelf. Oh, uh, uh, Oringzo. Ja, oké. Okay. Maar box. Het gaat allemaal helemaal nergens. Doei. Ik ja. was echt serieus namens aan het praten. Ja, dat... dat weet ik wel. Maar waarom? Ja. Wat een geleuter. Hé, hey, daar hebben we hem weer, hoor. Rut is terug. Of ja, niet? een andere Rut. andere Rut. Het ritselt van de Ruden vanavond. Ruud? Ja. ja, jongens. Ik vind het inderdaad gewoon gepast geweld. Dan mag je iedereen uit je, uit je huis met, hoor. Okay. Maar, maar dat is het de probleem. De wat is... Thuis lopen. Rudy? En als ze van mij binnenkomen, dan zullen ze het echt zeker weten weten. En maar wat is zeker weten weten weten gepast geweld, dan? Nou, gepast geweld is gewoon dat je gewoon, hè, je, je, je, je moet je voorstellen, je, je, je bent thuis weet je ineens samen uh, staan bij vreemde gasten, misschien middengasten gasten zelfs voor je. Ja, dat vind ik gewoon, hè, uh, iemand uh, die jou komt. Wat is gepast geweld? Gepast geweld? Ja, wat is dat? Uh, ja, dat is gewoon uh, alles wat onder valt. valt. hè. Dus is gewoon iemand, gewoon, uh, die mag je gewoon helemaal de, de, de teringen in meten. Voor ja, dat part. is inderdaad okay. gepast geweld. Helemaal Pasen. goed, Rudy, dankjewel, jongen. Wat een geleugd. Hi Robert, hi. Hallo, hoi. hoi. Uit, hi. uit uh, Limburg. Nou, hoi. mee je dat nou? Ja, sorry. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat kan ik helaas niet toestaan. Wat een geleuter. Ja, nog even. Dat heb je tegen Limburg gestaan? Nou, Johan! Ja, goed En ja. Johan, vind je wel goed? Ja, ik vind het wel, anders Dat je met die naam gewoon inbelt. Nou, oké. Okay. Nou, goed. Johan, zeggen wij dan? Ja, nou, ik ben het helemaal eens met de stelling. Ja, dat is origineel, zeg. We zitten is even wat anders Ja, met nee. ja, Johan. Gewoon, uh, ja, gewoon eruit knuppelen en dan zeggen tot die gestruikeld is. Oké, okay, helemaal goed. Okay. Wat een geleider. Nou, Daniel, ben jij dan degene die zegt... nee hoor, wat een onzinstelling. Ik hou van inbrekers. Uh, nee hoor. Uh, ja, was ik al bang voor. Wat in de, in de discussie vergeten wordt... is dat een oh. inbreker vaak ook uh, wapentuig bij zich heeft, hè? Amen! Oh, ja. de nanuk. Ja! Jan, hoe vond je het gaan? Want we hadden toch zomaar een Rooms-Katholieke priester hier zitten... En, en, en hoe vond je dat gaan? Met die... ik, ik, ik, ben, ik ben van het nieuwe positivisme, Jan. Ja, ik vind het prachtig. Ik ga het ook En ik, het en ik, is en de ik vind het, vond het dus te gek gaan. Ja, ik vond het ook te gek echt, maar gaan. Ook te gek. Hey, uh, volgende week goed heb, uh, hebben we een hartstikke goede gast. Dat weet ik eigenlijk. Uh, tenminste, dat weten ze achter het glas al. En uh, dat is echt een waanzinnige gast. En het is dus echt een hele goede gast. En wat een waanzinnige ja. gast. En ah, het is Hans Jast, Jansen daar een beetje. De Arabist, ja, is de, de, toch? Ja, ik is het de toch. Ik wilde wil het even een beetje opbouwen, de spanning, oh, ik dacht, je die de tijd voor, nee, dus ga je, je, je geks, Dat zo. was, dat is dat voor was ons de, de kroon, nou dat was geen kroon maar in ieder geval getuigen waardoor de zaak wilde toen is uh, uh, ja, uh, geschorst. maar ook de, ook de Arabist. Dus we, we hadden vandaag hadden we de katholiek en straks eigenlijk de Arabist. Het lijkt wel een spreektijd voor een religieuze feest, een festival van grote namen. Het is niet te geloven. Het is fantastisch. Uh, lieve luisteraars, het is mooi geweest. Wij gaan lekker slapen. Hè? En uh, ik hoop jullie ook. En, uh, zo niet, komt die na. Ja, Een hele prettige nacht. En uh, tot volgende week bij Echte Janne. Ja. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. U bent uh, uh, een groot mens. Een homo-universalis noemen wij dat. Ben ik homo?